In de Randstad staat er nog één file op de A1 richting Amsterdam. Tussen Naarden en Muidenberg, 7 kilometer door een ongeluk. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook en dat kost je een half uur extra. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gediplomeerd opticien en contactlenspecialist is voor u de zorg voor uw ogen.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 Everything did fly with me. Nah, no, don't go, don't go don't go looking in that closet. Cause you ain't got nothing in there. Everything you came here with is packed up and waiting for you in the guest room. That's right. What was he thinking about? Huh? What were you trying to prove? Huh? Geweldig, hè? deze disco-klassieker uit de jaren 80. Heeft speciaal gedraaid voor alle disco-freaks die op dit moment aan het luisteren zijn. Ja. Deze hadden we al een hele tijd niet meer gedraaid. En vandaag een keer weer goed gemaakt op de zaterdagmiddag door de Orange Juice Jones.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 023-57-30393 is het telefoonnummer. bij CFM. Als eerste de nieuwe single van de Cooking on Three Burners. Ja, wat een leuke plaats is dat. Je de Mind Made Up, gevolgd door deze van de League en Don't You van Me baby. Nou, de dames van het uh, Belteam zitten er klaar voor, uh, Albert-Jan, want we gaan het helemaal uitgebreid hebben met uh, Fabienne over ons uh, luisteronderzoek.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 Um, ja, niet wat bij mij woord. bekend is. Ja. Um, ja. Is dat in Zandvoort wel iets meer? Dat, je, dat, dat heb je in Haarlem niet ondervonden. Niet dat ik weet nee, In ieder niet geval. Dat ik je Correct, weet. ja. In ieder geval, de mensen hebben meer, meer, veel meer mensen, maar dat kan ik het procentueel gaan uitrekenen, hebben de moeite genomen om dat luister- en behoefteonderzoek in te vullen. Waardoor jij een representatief verhaal uh, kon schrijven voor je afstudeeropdracht. En waar uh, Haarlem 105, in dit geval, die radioomroep, zo'n voordeel mee kon doen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 Dus, dat is de, dus als je dus die vragen beantwoordt... 50% over de radio, 50% over de, de behoefte... Hè? Mm -hmm. uh, aan het eind van de enquête, als, uh, in je eindrapport... voeg je die, die, die, die twee split, gesplitste vragenlijsten bij elkaar... om het zo maar te zeggen. En daaruit krijg je een bepaald profiel van een bepaalde persoon... in een bepaalde wijk, hoe hij met Zandvoort omgaat. Ik zeg het even heel eenvoudig...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 Jamantrapa quiero tenerte siempre no dejar de esta historia no se acaba mi cama esta noche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 En als de kleuren van mijn huis me irriteren, dan vraag ik of de buurman het vandaag nog overspuit. Een eigen huis, een plek onder de straat. En altijd iemand in de buurt die van me houden koopt. Toch wou ik dat ik niet net iets pakken, iets pakkers simpelweg gelukkig was.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 Klinkt niet heel gezellig of zo. Nee. Ja, ik, ik, ik, ik, het is niet goed. Het is nog een beetje uh, pessimistisch of zo. Ja. En dat zegt ook iets over hoe iemand in het leven staat.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 Uh, van uh, misschien moeten we dan... zouden we dan als conclusie uit dit luisteren en behoefteonderzoek... Uh, wie heeft er allemaal een klopboor in Zandvoort? Nou, een heleboel mensen zullen dat hebben. Dus als wij een programma zouden maken van...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 Kijk je bij luisteronderzoek en staat ook daar weer de vraaglijst. Tell me what you really like. Maybe I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes. Cause they never tell me lies. I can feel that body shake. And the keep between your legs. You've been scared of love.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 En jouw weekend begint bij CFM altijd al op de vrijdagmiddag. Tussen drie en vijf, de Eurobreakdown. De 40 beste platen van Europa bereikt door Maurice Mulder. En ook deze staat daarin geheel terecht uh, genoteerd. Je hoorde de single van The Weekend. Tezamen met, ja, dat geluid hoor je meteen: Daft Punk. En uh, I feel it coming. Ja, vanmiddag de gast tussen drie en vier bij CFM is uh, Fabienne. We hebben het uh, uitgebreid vanmiddag met Fabienne over onze luister- en omgeving.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 dat bedoel je, dat is ongeveer de conclusie aan de ene kant. Super, ja. En, en, en natuurlijk Ambro Alert, nou, daar, daar zijn we ook allemaal bijna lid van. En de buurtwacht? De, buurt de buurtwacht, Wacht. Met uh, WhatsApp ja. is dat uh, nu? Ja, fantastisch. Dus dat dat soort initiatieven, dat, dat, is, dat is principe uh, waar dit platform over gaat. En dan de hamvraag van uh, in hoeverre speelde de, de, de, de platform radio in Haarlem... Uh, heeft daar... Uh,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 In de uitzending? In de uitzending, live, dat we daar nou... even een filmpje van maken. Die kunnen we vervolgens weer op online media zetten. <laughs> ja. Cross media, dat is de uh, key. Oké, okay. en uh, mm -hmm. nogmaals, hoe kunnen we het invullen?